Onze reporter Katarina had een gesprek met goede vriend Adriaan Raamdonk van de galerij De Zwarte Panter in Antwerpen. Zijn reactie op de dood van Hugo Klaus hoor je nu. Ik zit hier in De Zwarte Panter bij Adriaan Raamdonk, de eigenaar van De Zwarte Panter in Antwerpen. Uh, meneer Raamdonk, hoe kende u Hugo Klaus eigenlijk? Wel, hem kennen in de mate dat je iemand kan kennen, zeker een figuur als Klaus, is niet zo gemakkelijk te doorgronden. En daar heb je natuurlijk ook jaren voor nodig. Bovendien de momenten dat je zo'n man tegenkomt zijn toch maar schaars. Uh, dus als jonge man had ik eigenlijk zo'n ding, de oorstakkense gedichten. Dus dat was toen... Uh, toen ik zelf op, uh, op mijn dorpje uh, zat, was dat ik zo'n revelatie Heel dat Hugo Klaus, uh... het was het begin van rock'n'roll, uh, bij manier van Spijk, het was een, een heel andere maatschappij aan het worden. En dan had je natuurlijk zo van, de, ik zeg het, uh, als Klaus, die bovenop uh, met zijn poëzie, met zijn. Uh, dus dat was toch wel uh, indrukwekkend nu dat ik die man op die manier zou tegenkomen. Dat had ik natuurlijk niet vermoed. Ja, dat weet je natuurlijk niet als je jong bent. En voor een deel uh, hebben wij uh, samen een, een, een gemeenschappelijke vriend gehad. Dat is namelijk Jan Cox, dus de, de schilder waar op dit ogenblik het tentoonstelling van is in het Museum van Antwerpen tot het Koninklijk Museum, tot 15 juni. En uh, Jan Cox die uh, heel jong in, in de jaren 50 eigenlijk uh, heel veel contact had met uh, Klaus. Zij hij heeft samen een uh, decor gemaakt voor de getuigen. Uh, Jan heeft een tekening gemaakt, het portret van Hugo Klaus, uh, voor een huis dat tussen nacht en morgen staat, een, een, een magnifiek ding. Allee, dat was dus die gezamenlijke vriendschap voor een grote, voor een grote schilder Jan Cox. Dus natuurlijk op, op al die jaren natuurlijk kom je Klaus tegen. en, en uh, Ik had hem toch ook al een paar keer, Hugo, als je gewoon is een tentoonstelling wil doen. Ik wist ook dat hij niet zo gretig was om tentoonstellingen te maken, tot wanneer dat ik op een gegeven moment een fantastische telefoon krijg vanuit Frank. Dat was in 2004 van Adrian gemuichten, al mijn werk om en halen, oh, Ja, met, uh, ja, uh, kom maar mij kaft dit. Kom met een camionnetje en wij zijn daar dus naartoe gereden. Ja. En uh, hoe zou je het werk van Klaus omschrijven? Wat vond u daar in Frankrijk? Wel, ik moet zeggen natuurlijk, kende ik zijn, zijn beeldend werk ook al lang. En uh, de, de kracht van dat werk is ook dat uh, Hugo uh, zich nooit iets aangetrokken heeft van stijl, of terwijl hij heel goed, hij was heel goed bewust van. Van alle stijlen. Hè. Uh, er zijn weinig, uh, weinig schrijvers die, laat ons zeggen, zoveel contacten gehad hebben met, uh, met, met, met schilders als uh, Klaus. Hè. Ik denk de mensen van de Cobra-beweging, van uh, Alashinsky, de blijvende, absoluut blijvende vriendschap, Karel Appel, Cornelijen. Hugo was ontzettend goed op de hoogte. Uh, van, uh, van het hedendaags gebeuren. Hij kende dus ook ontzettend veel, niet enkel onbekende schrijvers, maar die, die was uh, gedocumenteerd op het gebied van schilderkunst, dat onwaarschijnlijk was dat je dacht. Dus die man uh, was nieuwsgierig. Uh, hij, wist heel goed, uh, hij wist heel goed wat de schilderij was. Het was een ontzettend, hij was ook daarop ontzettend intelligent eigenlijk. U heeft al gezegd dat u in 2005 dan een tentoonstelling heeft uh, ...opgedragen aan het werk van Klaus. Kunt u daar iets over vertellen? Wat heeft u daar bijvoorbeeld uh, opgehangen? Het is een grote tentoonstelling geweest. Het, is werkelijk, het was een, een, een Klaus-tentoonstelling ten, ten voeten uit. Dus alle ruimtes gevuld, allemaal werk op papier. Dus allemaal, zelfs het Bervels, die zijn vaste zaal heeft... ...heeft het toen afgestaan voor de grote meester en uh, ik moet zeggen wij hebben dat samen opgebouwd het is dus niet zomaar er uh, is een keuze geweest dus tussen al die kaften en, en mappen en we hadden verkozen alleen werk op papier dus op mijn 40-jarige dat ik, heb ik dit nooit meegemaakt dus werkelijk al die uh, ruimtes gevuld alleen werk op papier als je dan de diversiteit zag van constructieve dingen van experimenten die jij gedaan heeft met, met fotokopie. En al die zaken met naakte eh, eh, grote composities, gewoon menging soms teksten met, met, eh, met figuratieve of abstracte elementen. Dus al die dingen, uh, nu, hij was zelf heel streng op zijn eigen, dus hij heeft ook ontzettend veel vernietigd. En de keuze die we gemaakt hebben, allez, we. het was op de eerste plaats hij zelf die, ja, dat uh, of sommige dingen bekijken, maar ja, nee, of enfin, ja. Dus dat is toch, uh, voor mij was het natuurlijk ook nog eens elk verhaal achter het werk dat hij dan meekoos. Ondanks het feit dat het een tentoonstelling woordeloos noemde. Ja. Hij wou dus geen titels, hij wou geen uh, jaartallen, niks, niks, niks. Dus de grote schrijver, woordeloos. En uh, ik moet zeggen, dat was natuurlijk een onvergetelijke ervaring, ook die, die vernissage, we hadden die dag Twee, twee openingen dus van zijn tentoonstelling. Dat betekent, we, de, we hadden de opening van de tentoonstelling woordeloos, maar we hadden dan ook het boek uh, voor twaalf lezers en een snurkende recensent, uh, die voorgesteld geweest is met, met de inhoud over alles wat Klaus, een soort bibliografie, uh, met alles wat Klaus uh, geschreven, gemaakt, theater, noem, film, noem op, en dat is Katrien Jacobs en Chris Landart, Chris Lembrichs en George Wildemers trouwens dat zijn de mensen ook George Wildemers leidt het uh, Hugo Klaus Centrum, dus die mensen houden alles genoeg bij maar als je dan dat boek inkijkt en je ziet van in begin die samenwerking die hij gehad heeft de aarde rond bij, met, met, met, met appel, met Alessinsky met uh, en dat gaat zomaar door dat gaat zomaar door, dus wat die man, je wordt zelf moe als je het begint te lezen. Dus het is gewoon de energie dat die man gehad heeft trouwens. Ik moet zeggen. Um, hij heeft mij, als ik de laatste jaren uh, meer energie gekregen heb, is denk ik mij door uh, Hugo Klaus, omdat het is onvoorstelbaar als je iemand ziet op. op op zo'n leeftijd, die met zo'n kinderlijk enthousiasme benamen, toch met een, met een geniale uh, denken, met een, met een, een, een, een immense uh, benadering, intuïtie van uh, die dingen. Ik moet zeggen, dat heeft mij dus geweldig gesteld. En ik voelde mij vaak ook, als ik met Hugo was heel bescheiden en trouwens, ik hoop, uh, ik wil nog altijd uh, ook die houding aannemen tegenover toch echt een grote meester uh, en men heeft het vaak over de identiteit van een volk ik denk dat de enigste die echt uh, met die identiteit bezig zijn, eigenlijk kunstenaars zijn. ik denk dat figuren als Klaus zijn belangrijk omdat een maatschappij heeft ook mensen nodig die af en toe is <laughs> tegen de schijnen schatten of bepaalde dingen uh, ook laten voelen als we vandaag zien, uh, dan denk ik dat er terug zoveel groepen, groeperingen klaarstaan om de onvrijheid te prediken, om eventueel de klok terug achteruit te duwen en noem maar op. Dus ik denk, uh, ik hoop uh, dat uh, het gevoel Klaus uh, zeker die weg is en ik denk dat, uh, dat die mensen absoluut noodzakelijk zijn als je op zo'n manier kan rebelleren. Tegen een maatschappij met die poëzie, met die ding, toch de, de schoonheid van. Um, als ik zie op, dus op welke aristocratische manier dat zoiets gebeurt, dan is dat veel meer dan een pamflet. Dus dat is niet de vulgariteit van iets aanklagen. Dat is toch wel. Een, het heeft iets anders dat heel nobel is, of dat nobel wordt. U heeft al aangestipt dat uh, Klaus deel uitmaakte van de Copra-beweging. En de Copra-beweging heeft voor u ook een heel grote rol gespeeld. Kunt u daar iets meer over vertellen? Wel kijk, uh, dat vind ik ook fantastisch wat je zegt. Hier de cobra beweging is natuurlijk belangrijk geweest. Maar ook zelf daar, als je de film van Jan Kok ziet. Trouwens die wordt uh, nu maandagavond uitgezonden op canvas. Van Bert Beijs en Pierre de Klerk. Daar komen een deel interviews in. Onder andere de jongere Klaus. En daar zegt u gewoon in over Jan Cox, hij liet mij mee de infantiliteit van Cobra inzien... want je moest toen houden van gekken, van geesteszieken, van noem maar op. Dus hoe dat hij uh, toch samen al die dingen, uh, laten we zeggen, overnadacht... dat is toch van een intelligentie... Uh, dan zie je uh, hoe dat die man zich niet slaafs... dus hij was geen slaaf, niet van Cobra... Niet van de panter, niet van, alleen. En, en dat is het ongelooflijke aan, aan Hugo Klaus. Als je die dingen... Hij zegt dat dan ook op een meesterlijke manier natuurlijk. Want hij weet, we weten allemaal dat Cobra... Natuurlijk is dat fantastisch als je ziet... Wat Alessinsky en, en, en, en, en, en, en, en die. Maar toch hoe dat, hij dat benaderde. Dus het was niet... Hij, hij draaide alles om. Hij, hij onderzocht het tot en met. Dus en, en ja... <laughs> U heeft al gezegd dat uh, zijn stijl erg divers was. Kunt u er toch een lijn in zien? Maar ik, uh, het is de lijn van zijn gemoed, denk ik. Had hem vandaag Hoesting om bij wijze van, van spreken een blote madame te schilderen, dan, uh, dan deed hij dat of een, of een tekening te maken. Dus hij liet zich leiden. Ik denk dat hij zich ook uh, vaak liet leiden door uh, gewoon uh, uh, ja, na gesprekken en met, met dingen. Hij nam alles in zich op en hij, uh, ik denk hij had uh, de volledige vrijheid. Hij heeft altijd wel in periodes gezien, hij heeft dingen die in de Kobraachtig, dan heeft hij meer, meer op een gegeven moment waar je soms ook niet dingen of heel. Dus uh, hij was, zoals elke kunstenaar, gevoelig, uh, gevoelig aan, het, uh, aan het gebeuren. Anders, ja, als je gedocumenteerd zet, is dat zo. Maar als je zijn totaliteit ziet, dan kun je zeggen: ja, het is de rijkdom van de diversiteit. Dus en de diversiteit in het gebruik maken van de, van de materie. Prachtige collages, als je soms die, die, uh, die dingen ziet die contrasten met teksten, ik zeg, en, en, en beeldvorming. Dat zijn echt grote dingen hoor. En aangenomen met te de leven. Denk je dat die diversiteit of die veelzijdigheid in zijn werk er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat hij zo'n meester geworden is? Wat is een meester natuurlijk? Hè? Uh, ik denk dat een meester ook. Iemand is als je die tegenkomt, eh, waar je dus toch een gevoel bij hebt van klasse. En bij Klaus, eh, als je die man ook gewoon tegenkwam, fysiek, dat was een man met klasse. Ja, dan kan je niet anders dan, dan ongelooflijke, eh, denk ik, dingen maken. Dus daarom ben je ook een meester. Als je zo de dingen kan benaderen, als je zo kan inpikken op, op, op, op het gebeuren, op politiek... Op, uh, ...op het leven, op de onverdwaagzaamheid, op de vrijheid. Op, op, uh, ik denk dat, dat die generatie, maar dat was ook met Jan Cox... ...dat Klaus, uh, ik heb, er zijn verschillende uh, vergelijkingspunten, vind ik, met Klaus. Ten eerste, uh, de manier, uh, uh, Hugo heeft ook zelf nu meebepaald... Uh, hoe hij zijn leven wou beëindigen. Dat heeft Jan Cox, dat heeft Jan Cox ook gedaan. Daar was de, het eredite uh, van die mensen, hadden ze alle twee, uh, ze alle twee ook samen. Uh, ze hadden hun, hun uh, alle twee, als je die. Uh, het waren mooie mannen, ik bedoel, uh, knap. Um, heel innemend, heel gevend ook. Dus je kreeg veel van die mensen. Dus het meesterschap, het is dus die presence. Ja, waarom heeft Hugo Klaus dat? En hebben veel anderen dat niet? Dat weet ik natuurlijk ja. ook niet. Maar hij had het in ieder geval. Ja, ja. ja, dat is een vraag die iedereen zich waarschijnlijk stelt, of aan u zich ook natuurlijk stelt. Kunt u dat begrijpen, dat iemand een, als kunstenaar een einde aan zijn leven maakt? Of beslist, vandaag is voor mij de laatste dag? Um, ik moet zeggen, ik kan dat begrijpen, uh, alhoewel dat het uh, geweldig, uh, het is geweldig verdriet, want ik zeg, ik heb het, uh, ik heb het meegemaakt met Jan Cox, en, uh, dat is nu 28 jaar geleden, dat is ook een beeld, een beeld dat niet weggaat. Anderzijds uh, is het zo, is het uh, ook de consequentie van, uh, ik denk, kunstenaars, uh, kunstenaars zijn, nu, zijn niet echt met de dood bezig of, of zijn... Als je zo'n bewuste mensen hebt, die zo bewust zijn, die bewust zijn van hun eigen depressies, die bewust zijn van hun eigen geluk, die bewust zijn van hun eigen ding, ja, dan kan je zeggen, um, ja, dat is dat, uh, heel consequent. Je moet kunnen vrijheid hebben van, van godsdienst, je moet kunnen je moet in, in de meningen, in de ideeën, in de, uh, dat je uh, inderdaad als mens toch ook bepaalde rechten uh, en... Ik denk dat die kunstenaars, dat dat juist ook pleit, dat humane daaraan, de, de grote invraagstelling, uh, we houden allemaal van het leven, we, we vinden het fantastisch dat er uh, kinderen, dat het nieuw blijven komt, dat er uh, dingen. we weten ook ja, we moeten, we moeten weggaan. Um, uh, ik denk dat je ook moed moet hebben om, om, om die beslissingen te nemen. En uh, Klaus, ja, als je ziet wat, uh, hoe dat die man gaan zijn leven, dat het juist aan hem ook gebeurt... Om, laten we zeggen, die, die Alzheimer uh, mee te maken, ja, dat is, dat is toch verschrikkelijk. En het is iets wat aan komt. En uh, dan met de mensen die jij kent, natuurlijk, is dat een onderzoek heel waarschijnlijk geweest. van wat wordt er met mij gebeurt en, en al die dingen. Ik wil geen aftakeling of ik wil geen. Dus dat is. Uh, ik denk dat we dat ook uh, moeten. dat je dat eigenlijk. Ja, dat dat uh, moet wachten te respecteren, alhoewel. Ja, het is een shock als je het uh, bedoelt. Ja. Oké, okay, ja, de dood, het is natuurlijk, ja, de dood, ten eerste de dood, hoe ouder we wordt, geworden, is, uh, zeg, ja, best toch. Want dat is eigenlijk iets waar we toch niet zo graag uh, mee leven, enfin, ik toch in ieder geval niet. En het gekke is, uh, dat, enfin, gekke, het, of het fantastische is, dat, en dat is voor mij ook met Jan Kok zo, dat eigenlijk die precies nog altijd niet weg zijn. Dus dat dat toch erg is, en misschien is dat uh, het ding waarom dat kunst zo belangrijk is. En uh, ik heb nu ook het gevoel in het museum, als je daar, ja, dan denk je al die goden en al die mythen, alles zit bij elkaar, al die schoonheid van eeuwen door eeuwen door eeuwen. En telkens als ik daar kom, ja, dan denk ik misschien komt de koks of de, de, en nu vandaag ook de klaus van achter de hoek of, of ergens zitten die of zo. En uh, ik denk dat kunst helpt op dat gebied. En de combinatie van het leven met uh, het op de, de levenspoëzie uh, te zoeken, hoe, uh, hoe vreselijk dat het dikwijls ook is, ja, is natuurlijk heel belangrijk. We hebben ook geen uitweg. Hoe zal u zich Klaus herinneren? Heeft u zo één beeld? Um, ik zal bah, een beeld heb ik niet. Ik moet zeggen, ik zal me mij herinneren uh, als man of het nu uh, was met foto's van Patrick de Spiegelaren of dat het nu was uh, uh, voor werk van Berrevoets, of dat het nu was voor een jonge kunstenares die hier tentoonstelde, of dat het uh, telkens malen zag je zijn ogen open gaan, zag je hoe geïnteresseerd, hoe, uh, hoe hij kwam, Wel, was ook heel plezant hij kwam ook vaak tegen uh, als hij kwam had hij ook een, uh, het hondje, hij kon ook heel vriendelijk zijn, ook hij en Veerle en zo, al van die dingen. Ik zal mij herinneren, herinneren als... Uh, uh, ik <laughs> ben de top van de mensen die ik in mijn leven ontmoet heb. Dus bij de alleroogste. Um, ik zal, ik zal uh, mij herinneren, uh, regelmatig als ik zelf... Uh, <laughs> als ik zelf misschien te doe om te zeggen, ja, dat kun. Allee, zo. Ik denk... Um, uh, het zijn mensen waar je van geleerd hebt dat er nog iets anders in het leven is dan de vulgariteit. Dat is belangrijk. Want ja. van de meeste mensen is het eigenlijk altijd de platitudes van het leven, de ding. Maar uh, de, de, de poëzie, de schoonheid of trachten, uh, trachten toch inderdaad door het leven te gaan kritisch uh, regelmatig feestje, uh, alle dingen. Dus niet uh, uh, alleen uh, de negatieve kanten of het... Uh, ik denk dat je juist van die mensen dat kunt leren, want ze hebben dus veel gefeest. Hè? Klaus was dan echt de dus uh, ja, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Adriaan Raamtonk, heel erg bedankt. Dat was een mooie afsluiter. Wow.